Met het NOS -journaal. De gezamenlijke korpschefs willen dat de wapenwet wordt aangescherpt. Na de schietpartij in Alfa aan de Rijn begon de onderzoeksraad voor veiligheid een onderzoek naar het verlenen van wapenvergunningen. Maar de korpschefs willen de uitkomst daarvan niet afwachten. Ze pleiten voor een verhoging van de minimumleeftijd voor leden van een schietvereniging van 12 naar 18 jaar. Onderzoek naar een eventueel psychiatrisch verleden en het beperken van het maximum aantal wapens van 5 naar 3 ook moet er een verbod komen op het mee naar huis nemen van munitie. Dat zei de Zeeuwse korpschef Demmers in het tv-programma Nieuwsuur. Het dodental van de bomaanslag van vanmiddag in Marrakesh is opgelopen tot 15. De doden zijn vijf Marokkanen, zes mensen met een Frans paspoort en nog vier andere buitenlanders. Hun nationaliteit is nog niet bekendgemaakt. De bom ontplofte rond de lunchtijd in een café aan het centrale plein van Marrakesh waar veel toeristen komen. Bij de tornado's in het zuiden van de Verenigde Staten zijn zeker 269 doden gevallen. Sommige tornado's hadden een doorsnee van meer dan een kilometer. Het zwaarst getroffen is Alabama, alleen al in die staat kwamen meer dan 180 mensen om. Een miljoen mensen zitten daar zonder stroom en de kerncentrale wordt gekoeld met een noodaggregaat. De Tweede Kamer blijft erbij dat minister Kamp tuinders moet ontzien als die niet aan personeel kunnen komen om fruit te plukken. Kamp wil vanaf 1 juli geen vergunningen meer geven aan Roemenen en Bulgaren omdat er volgens hem genoeg Nederlandse werklozen zijn. Maar een Kamermeerderheid waaronder de regeringspartijen VVD en CDA vindt Kamp te streng.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 Het weer, vannacht overwegend droog met minima rond de 8 graden. Overdag in het noorden vrij zonnig. In het zuiden meer bewolking met kans op een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Zoek het vader dan op licht. Ik speel de... for what Fans gonna, gonna be, be. Oh. I said, hell, and I said, hi. I knew right there you were the one. But I was caught up in physical attraction. Oh. the